Tot morgen vijf voor twaalf, dan meld je je waarschijnlijk... en hierna de zender uitzetten en sluiten. Dag. Ja, ik ben blij dat je je laat horen, want ik was hier om negen uur. Ik was enorm ongerust. Ik denk, is er iets verbroken? Uh, wat betekende dat over? Dat betekende dat we elkaar niet goed hebben begrepen... omdat we gisteravond afgesproken hadden... dat we om twaalf, vijf minuten voor twaalf... het eerste contact zouden zoeken. Over. Oh ja, nou dan begrijp ik het. Um, ik dacht uh, dat mijn horloge was stil blijven staan. Ik heb dus de sleutel genomen en binnen de radio gehoord... tot ik een juffrouw had die het tijd zijn, zei. Toen bleek mijn horloge gelijk te lopen. Toen denk ik, ja, nou weet ik het niet meer. Over. Dat is uh, heel vervelend, hè? deze hele misverstanden die opgeroepen zijn. Maar we hadden de afspraak gemaakt dat we alle tweede oproepen zouden laten vallen... En dat is de reden dat we om 5 voor 12 inkomen. Ik hoop dat het uh, niet al te erg voor je is, Over. Nee hoor, ik ben enorm blij dat het uh, allemaal goed is. Uh, overigens uh, wil ik je zeggen dat uh, mijn griek nog steeds niet over is. En, ja, ik ben klam en moe. En, en uh, ik eet maar steeds niet. Um, um, behalve dat ene blikje echtjes. Maar ik drink ontzettend veel. En ik ga vanmiddag maar weer een uurtje slapen en ik hoop dat het, uh, dat het voorbij is. denk dat ik op de boot koop gevat over. Ja, maar uh, je hebt uh, niet gecontroleerd of je wilt geloof ik niet controleren of je koorts hebt over. Nou, ik ga controleren of ik koorts heb als ik een thermometer kan vinden. En ik zou het wel op reis stellen... vandaag contact te hebben. Dat is dan om uh, even kijken. Controle of. 9 uur, kan dat? Oh nee, wacht eens even. 3 uur. 3 uur, 6 uur. Ja. Ik um, kom om 3 uur vertellen uh, of ik kort heb. Uh, is dat goed? Over? Dat is begrepen, ja. En goed, uiteraard. Over. Nu, het, het volgende punt. Um, in deze omstandigheden, waarin ik zo verschrikkelijk moe ben en maar drinken en, en niet eten. En, weet ik niet wat ik zeggen moet, dadelijk. Ik, uh, ik heb daar moeite mee. En ik wil ook geen. Uh, God, geen paniek zaaien en, en uh, de flinke man het hangen die het uithoudt. Ik wil het wel uithouden, maar ik, uh, uh, uh, ik vind het ook vervelend om, om, om iets heen te praten. Dat geeft aan de uitzending een soort geforceerde opgewektheid waar ik niet van hou. En die ook uh, blijkt te mislukken. Mijn, uh, uh, mijn mening is nu dat ik dat uh, niet overdreven, maar toch moet zeggen dat ik me niet goed voel en verkoud ben. Over. Ja, dat vind ik zelf ook. Het zal, zo dacht ik, toch ook wel invloed hebben op, uh, op je handelswijze, op je denken, op die uh, beleving van die eenzaamheid. Ik voel me dat als je onder andere omstandigheden op het eiland zou zitten, je misschien toch een andere manier, uh, op een andere manier zou denken. Ik heb dat in de inleiding, die ik direct uh, ga zeggen, heb ik dat onder andere ook staan. Niet over die ziekte hoor, maar meer over het... Uh, over die calls, hè, die, we, uh, die we dus tot twee hebben beperkt. Tot die van twaalf en van zes uur. Dat heeft dus niets te maken met morgen. Dat is ook incidenteel, dat zeg ik erbij. Omdat natuurlijk het oproepen ten koste van de eenzaamheidsbeleving gaat. Maar dat hoor je zelf. Het belangrijkste is dat je, erg, uh, dat je zegt wat je voelt. Hè. Dus uh, je hoeft je ook niet, te, of niet bang voor te zijn dat je... Uh, uh, ...kinderachtig zou zijn, dat geloof ik niet. Je moet echt zeggen wat je voelt. Over. Goed getroffen, ik wil niet uh, kinderachtig zijn en klagen. Ja. Maar ik heb een ontzettend droge keel en alsmaar dorst. En werkelijk, ik eet niks. En als ik iets eet, dat heb ik gisteren gedaan, vliegd, dan moet ik het uh, vliegen weer naar buiten. Maar um, wil je, als ik het zeg, um, Bitsy belt op, Hij uh, zeggen dat... Wanneer het te erg wordt, ik gewoon eh, eh, vraag of ze me komen halen. Anders maken ze zich ongerust. Over. Ja, dat is begrepen. <sweak> en dat is ook volgens afspraken. Je moet ook vooral niet... Eh, ik dacht dat niemand dat in het, in het hele land verlangt. Dat je daar ondanks eh, moeilijkheden zou blijven zitten. Het is nogmaals geen prestige kwestie. Het heeft ook niets met een ruimtevlucht te maken. Het is de ervaring van een eiland. En eh, dat er een griep tussendoor komt... Dat, eh, dat hoort er dan bij en als je eraf wilt, dan is dat altijd mogelijk. Over. Het, het zou vreselijk jammer zijn en ik wil dat zo lang mogelijk dat uitstellen natuurlijk. Om, te meer omdat de, de eenzaamheid zelf, uh, wat dus de, de eigenlijke proef is, daar kan ik het steken tegen. en Ik heb de eerste dag enorm genoten en ik, ik hoop zo vurig dat ik... Uh, dat ik weer bijkom en dat ik wat kan eten. Dat het droge gevoel weg is en dat ik ook weer smaak heb een pijpje er ook Wat niet smaakt me. Um, maar um, dat zou dus jammer zijn. Als, als, um, nou ja, als, als ik zeg: eetzaamheid wordt me te veel. Dat zou een andere zaak zijn. Maar als het om zo'n vervelende reden is, dat, dat, dat, is uh, dat is naar. Vind je niet? Over. Ja, ja, ja, dat vind ik. We gaan nu wachten tot de uitzending. Ik wou je dus vragen, zoals het nu doorkomt... praat je uitstekend, dat is het. Uh, wil je tegen het eind op je horloge blijven kijken... zodat we tegen, bij de laatste twee minuten wat korter praten... en meer terugschakelen? Dat wilde ik vragen. En uh, verder even heel snel antwoorden... of je een aspirintje hebt ingenomen. Over. Ik heb geen aspirintje ingenomen... maar ik zal het ook vanmiddag doen... en die koorts opnemen. En om drie uur meld ik de afloop. Over. Ja, dat is begrepen. We wachten nu tot we in de uitzending zijn en je hoort het op, de, op je mobielofoon. Um, um, dus tot direct, hè?